Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De Iraanse president Ahmadinejad zegt dat de banden met andere landen in het Midden-Oosten... niet zijn geschaad door de publicaties op Wikileaks. Dergelijke kattenkwaad heeft geen invloed op relaties tussen staten, zei hij. Gisteravond zetten Wikileaks vertrouwelijke Amerikaanse documenten op internet... Daaruit blijkt dat Arabische leiders Amerika hebben gevraagd om met geweld een einde te maken aan het Iraanse atoomwapenprogramma. De publicatie van de documenten op Wikileaks is volgens Ahmadinejad een Amerikaanse propagandastunt. De Tweede Kamer blijft vinden dat trage studenten een boete moeten krijgen. De regeringspartijen steunen het plan van het kabinet om hen maximaal 3000 euro extra collegegeld te laten betalen. De VVD wil nog wel weten hoe het zit met mensen met een exacte studie. Zij hebben vaak meer tijd nodig. In onder meer Groningen en Den Haag werd vandaag geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Een meisje van 16 uit de Dominicaanse Republiek krijgt dit jaar de kindervredesprijs. Francia Simon zet zich in voor kinderen die geen geboortebewijs hebben. Doordat hun naam en nationaliteit nooit officieel zijn vastgelegd, hebben ze geen recht op onderwijs en gezondheidszorg. Zelf kreeg Francia Simon ook met die problemen te maken. Inmiddels heeft ze ervoor gezorgd dat 130 kinderen een officiële registratie kregen. De prijs werd uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag. De kindervredesprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een jongere die zich inzet voor de rechten van kinderen. Het waterschap Friesland legt een groot gedeelte van de 900 poldergemalen stil om de ijsgroei te bevorderen. Ook is er door de provincie Friesland een vaarverbod afgekondigd. Als het blijft vriezen gaan ook belangrijke vaarroutes zoals het prinses Margrietkanaal en het Van Haringsmakanaal dicht. De eerste marathon op natuurijs wordt vanavond verreden in Noordlaren in Groningen. Het weer, het is bewolkt en het sneeuwt. Het blijft licht vriezen met minima tussen de min 2 en min 5 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het koud winterweer. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort, Zandvoort, heeft, Zandvoort het. heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. GFM in 2010, al 20 jaar live. live. GFM met, met nu de Muziek Boulevard. a little time.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 Go to bed with me? Setting my feet